Ik ontgoocheld in mijn ouders? Nee, dat gaat niet. Die gedachte zal nooit in mij opkomen. Welkom. Sta Neem nu de linkerdeur naar buiten. Volg de rode lijn doorheen het gebouw. Volg me. Ik ben zeg maar de enige thuis die zeg maar doet, zeg maar zogenaamd.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 Ik wil Ik wil verder oude te maken. Ik wil te maken. Ik, wil goede... ik ben nieuw hier en als ik nieuw ben ergens, is het eerste wat ik doe een beetje scannen. Waar zit hier de. hoe zeg je dat? In dat het hier zeg je loopholes. Zwakke plekken? De zwakke plekken. Waar zitten hier de zwakke plekken? En? Zijn die er? Er zijn veel. Er zijn zelfs plekken waar geen leerkracht je kan vinden. En waar is dat dan? Tussen ons. Er zijn wel plekken op school waar je tot rust kan komen, bijvoorbeeld boven het sectariaat is er zo'n ziektebedje, waar je rustig op je gemakje tot rust kan komen. En zo echt geheime plekken waar leerlingen zich terugtrekken, bestaan die? Hm, daar heb ik nooit op gelet. Ik ben altijd op de plaatsen waar ik moet zijn. En zo echt geheime plekken? Vluchtroutes. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb ze uitgetest. Daar weet ik alles van. Je hebt hier een lift en daarmee ga je naar beneden, naar de kelder. En eigenlijk mogen leerlingen daar niet eens gebruiken. Maar in die kelder daar worden perestolen gekweekt. En ik en mijn vriendin hebben voor OC zo'n onderwerp. Waardoor wij met die perestolen mogen werken. Dus nemen wij de lift naar beneden en daar kan je makkelijk via een deurtje naar de straat. En als we daar een leerkracht tegenkomen, dan zeggen wij altijd, we gaan naar de perestolen kijken voor OC. En dan zeggen zij altijd, oh, wat goed, ga maar, ga maar. Een andere vluchtroute is via de speelplaats van de kleuters. Daar is een deur. Maar als je die opentrekt, gaat er een alarm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 Alleen zijn. Ik ben daar gewoon. Ik kan alleen zijn wanneer ik wil. Dan ga ik gewoon op een bepaalde plek staan. Met een bepaald blik in mijn ogen. En wie me ziet, verstaat meteen dat ik gerust wil gelaten worden. Je stapt de school binnen en je hoort aan middel die Aaah! van mensen die allemaal door elkaar roepen. Je ziet die port, je gaat die speerplaats op en je wordt precies. Welk ik te zijn. Ik haat school. Mijn allereerste dag hier op school. Dus ik kom binnen, toen in de klas, toen in de middelbaar. Ja, iedereen ziet, dat is geen Belg, dat is een Marokkaan. Snap je? Ik word precies bekeken zo van uh, wat komt hier doen snap je? En zij weten ook dat ik van BSO kom. Maar mijn eerste rapport hier, in de tweede middelbaar... Alle leerkrachten komen naar mij toe en ja ze schudden mij de hand. Ze zeggen, deze hadden wij niet van u verwacht. Je komt net van het BSO, chapo doe zo verder. Snap je? Die momenten die blijven mij bij. Mijn eerste schooldag en mijn eerste rapport. Maar wat heeft dat marokkaan zijn ermee te maken? Alleen er zitten toch veel Marokkanen hier op school? Toen was er veel minder. Dat is vijf jaar geleden snap je. En in die tijd volgden Marokkanen bijna nooit zo. Daarom dachten zij zo: wat doet hij hier? Ik voel me goed op deze school. Eigenlijk al van bij het begin, van bij de inschrijving. De leerlingen zijn echt vriendelijk. Zo het stereotype van allochtone school. School vol Marokkanen, vol gevaarlijke deugnieten, dat klopt niet. Niet dat autochtone leerlingen slecht zijn. Hè. Ook daar zitten goede en slechte tussen. Mens is mens. Hè. Maar de sfeer zit echt goed. We hebben dezelfde mentaliteit. Er zitten zeker wel grapjes tussen. Hè. Maar iedereen is hier serieus bezig. Niemand stoort de les. Lief en behulpzaam, zeker. Sympathiek. Lief, ordelijk, netjes. Een jongen die altijd klaarstaat voor iedereen. Twijfelt veel, durft weinig. Krijgt liever geen aandacht. Graag alleen. Goed in tekenen, eerder rustig. Legt kei veel, heeft een onvergetelijke, want heel irritante lach. Grappig Nederlands. Soms maak ik een paar fouten en dat is grappig. Aangenaam. Weet veel over make-up en beautyproducten. Vraag even sociaal. Altijd aanplaggen. Goed in wiskunde en slecht in talen. Op sociaal vlak echt open. Als er iemand nieuw is op school, dan praat ik daarmee. Ik denk gewoon een normaal persoon. Afwijzen gaan toch niet onder uw foto's schrijven. Hier, normaal persoon. Sportief dan? Slim. Vrolijk. Teamplayer. Heeft altijd goede punten. Gaat zeker dokter worden. Je kan niet van haar gezicht aflezen wat ze denkt. Iedereen zegt altijd, oh wow, je hebt precies geen emoties. Gewoon een rustige mens die van iedereen houdt. Stil en verlegen. Weinig mensen weten van mijn bestaan. Tweede middelbaar. Ik ben heel agressief, bijna onhandelbaar. En mevrouw Kant van de leerlingenbegeleiding, ze begeleidt mij een aantal maanden. Zij leert mij over zelfbeheersing. Relax over hoe ik mij moet gedragen in bepaalde situaties. Imagine inhaling calm blue air. En daar heb ik veel uit geleerd. Exhaling that red toxic air. Dat besef ik nu pas. Als ik nu in bepaalde situaties terechtkom, dan denk ik twee of drie keer na. Vroeger ging ik gewoon los en begon ik te vechten. Nu kan ik mezelf beheersen. Dat is mijn leukste herinnering. Die wil ik echt bewaren. Ik heb mij hier het beste gevoeld toen ik in Okan was. Als je als vreemdeling in België aankomt, dan moet je eerst een jaar Okan volgen. En ja. Ik vond dat het, het beste jaar van allemaal. Niet de hele tijd echt lessen. Zo. En de leerkrachten waren altijd goed. Er was één leerkracht, meneer Tom. Dat was mijn beste leerkracht ooit. Hij hielp veel, hij kon heel goed wachten. En als ik goede punten haalde, dan zei hij goed zo. En zo. Volgens mij ben ik door hem zo goed in Nederlands. Ik heb heel snel Nederlands geleerd. En dat ligt aan hem. Slechte momenten. Geen.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 Dat gebeurt hier niet op school. Dat gebeurt buitenschool. Mijn vrienden of zo. Op school gebeurt er echt niets. Ja, een uitstap of zo. Maar echt een uitstap heb ik hier nog niet gedaan. Of jawel, jawel. Eén dagje of zo. Naar een museum. Maar dat is nu niet iets waarvan je kan zeggen dat is leuk Ik heb er geen...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 Dat is genoeg voor mij. Bedankt om mee te lopen. Stop nu met kleur te volgen. One naar de speelplaats en zoek mijn vast plekje. Ze noemen me de oeroude indiaan. Aan de oneven kant. Ja, oneven. Achter het raam, naast de adreskunde. Daar ga ik altijd staan, in de pauze. En waarom net daar? Het is een plek waar ik rustig kan zijn. Want de meeste mensen staan op de speelplaats. Jij bent graag alleen. Ik ben iemand die... Ja, dat is zo gegroeid. Vertel. Ik was altijd bij mensen, maar niemand was bezig met mij. Iedereen hield afstand. Ik woonde bij een onkel van mijn moeder. Daar woonden veel mensen. Maar niemand was met mij in contact komen. Dus had ik veel tijd om alleen te zijn. In het begin was te moeilijk. Maar nu is dat de een deel geworden van wie ik ben. Ik heb vaak geen zin om met mensen te zijn. Maar dat betekent niet dat ik niet van mensen houd. Dat is niet zo. Ik zou me herinneren. Het beeld van de school.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 Claudio, Claudio Pedro. Pedro, Pedro, hij wil astronaut worden. Sofian bijvoorbeeld, hij is echt slim. Jij ja, Mijn klas gaat maken. Dat zijn hardwerkende mensen, hè? Sam, Rudi, Kees, Klaas, Denk aan Enes, Annes. een slimme jongen Enes. En er is ook een meisje, maar ik ben haar naam vergeten. Mariana. Gadisja. Nafisa. Hamza. Hamza. Van Hamza gaan we zeker nog horen. En van Mohammed. Mohammed. Mohammed. Mohammed. En Kambit. En Salah. Salah. Salah. Salah. En is mij ook. Ismael. Ismael. Eigenlijk ben ik Zara. Ik denk bijna iedereen. Al mijn klasgenootjes zijn even talentvol. Ikra. Ik denk dat er maar één leerling het gaat maken.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 Maar er zijn er ook die het geen fok kan schelen, die het gewoon voor hun ouders doen. Heider. Die kan heel wat. Of Oesman, ook slim. Die wil dokter worden. Dokter worden. Ik wil dokter worden. Dan moet ik ook worden. Op circusschool. Hanna. Ah, no. Oesman. Misschien ken je die? Oesman. En Mohammed. Mohamed. Maar eigenlijk doet iedereen zijn best. Leila. Ibrahim. Amir. Kadishan. Jirin. Sinafarah. Mirzi. Merketh. Ashraf.